De met het NOS-journaal. In de Filipijnen is het dodental na de orkaan Vamco opgelopen naar 53. Tientallen mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog zeker 20 vermisten. De orkaan kwam woensdagavond aan land en leidde in de regio rond de hoofdstad Manila tot hevige overstromingen. Op sommige plekken wel tot de tweede verdieping van woonhuizen. Bij miljoenen mensen viel de stroom uit. Renningsdiensten en het leger proberen nog duizenden mensen te bereiken die hulp nodig hebben. Famco is nu op weg naar Vietnam... waar honderdduizenden mensen hun huis uit voorzorg moeten verlaten. De politie in Italië heeft een leider van de maffia clan Ndrangheta opgepakt. Domenico Bellocco had zich verstopt op een boerderij in de zuidelijke regio Calabria. De 44-jarige Bellocco werd sinds vorig jaar gezocht voor onder meer drugshandel. Rechercheurs kregen deze week een tip die ze op het spoor van de maffiabaas zetten. De Ndrangheta is een van de machtigste criminele bendes ter wereld... en handelt voornamelijk in drugs zoals cocaïne. Op de N382 bij Drentse Koeverde is vannacht een man om het leven gekomen... toen hij met zijn auto frontaal op een tegenligger botste. In de andere wagen die in brand vloog zaten twee vrouwen. Volgens de politie konden zij op eigen kracht hun voertuig verlaten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De op één na hoogste leider van terreurorganisatie Al-Qaeda is drie maanden geleden in de Iraanse hoofdstad Teheran geliquideerd. Dat bevestigen vier Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen aan de New York Times. Iran ontkent dat de Al-Qaeda-baas in het land is vermoord. Abu Mohammed al Masri werd op 7 augustus doodgeschoten... Masri wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Daarbij kwamen 224 mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond. Het weer, overdag eerst bewolkt en vrijwel droog. Smiddags in het zuiden en midden van het land zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersabdienst. Verkeersabdienst. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 dvz adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook roept op zaterdag. Ja hoor. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak leeft. Yes, Toebak leeft. Hallo, Bonnie. Ja, hallo. Wie? Nou, doe even normaal, zegt maar. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is CFM. Nou, nog een gek in de spul. Yes! He, eindelijk, ja. Er zit licht in ah, de tunnel. Ja, hoe zo was gewoon. dat bij u? Hetzelfde. Ja, ik word er natuurlijk ook wel hoopvol. Hè? Jazeker, ik word er ook blij om. We gingen het ook alweer om dit. Weet je nog waar het om ging? Geen idee. Geen idee. Dat het. Uh, ja? No? Of we Sinterklaas gaan vieren of zo? Ja! Dat is natuurlijk. Ook, ja, dat, dat, dat zou, nou, zou me kunnen dat het over Sinterklaas gaat. Wie de Sinterklaas. Hoe komt hij aan eigenlijk? Ja, in is ja, dus vandaag ergens. In Zwalk. En uh, gaat, uh, die, die, die Matthijs die gaat hem weer ontmoeten. Waarom hij weer? Waarom wij niet gewoon gezellig? Uh, ik, ja, ik hoef gewoon alle Sinterklaas te ontmoeten hoor. Nee, ik vind ja. het veel te belangrijk dat ik iets aan hem overdraag of zoiets. Oh, Kijk, ja, Mathijs, ja, hij is wel een kwetsbare ouder hè? En Matthijs is ook al heel oud. Dus die twee van die oude mensen bij elkaar. Mathijs oh, oh, het is oud. Mathijs wel niet joh geloof ik. Hij heeft ook heel lang grijze haar. Hij moet hij te eigenlijk te gewoon een gebaard jij? krijgen dan is hij klaar. <laughs> hij is net zo oud als jij volgens mij. Nee, hij is iets ouder voor mij. Ja? Voor mij is hij 60, dacht ik. Oh. Ja, ik dacht die 60 Ik weet niet helemaal zeker. Of bijna 60, geloof ik. Ja, daarvoor is hij net op tijd mee gestopt. Hij is met vroeg pensioen gegaan. Dat scheelt ontzettend. Betaal, de belastingbetaler betaalde heel veel geld. Hè? Die gast betaalde heel veel geld ook gewoon. Hè? Ja, zeker, ja, zeker. Dus dat is gewoon helemaal over. Nou goed, ik, het is, uh, het is leuk. Ah, oh, geweldig. Ja, we zijn er weer. Geweldig. Zeker. Geweldig. Goedemorgen. Hebben er zin in? Ja, hoe zeker, heb ik er zin in. En een goede berichten natuurlijk. Het ging over het feit het eindelijk licht in de tunnel. Is een fax, en. En uh, nou, iedereen staat in de rij om dat vaccin in te laten spuiten. Ik heb echt mensen om me heen gevraagd. Iedereen ja, ik heb al gekeken in mijn agenda wanneer ik het zou kunnen doen. Niemand hè? Niemand wil het vaccin gewoon, hè? Ik toch ja, van, ik ga eerst maar kijken hoe het bij anderen gebeurt. Of die gek worden of dat ze ra rare dingen uit hun lichaam beginnen te groeien en zo. Ja, echt. Je weet niet wat er gebeurt. Ja, je weet niet wat er gebeurt, hè. Alle gesturen. Al die collega's zijn als het dood dat ze die krijgen. En voor de meeste kleine hoestjes laten ze zich testen. Hartstikke goed hoor. Ik bedoel, we werken met kwetsbare mensen en zo. Dat is waar. Maar ik bedoel, en is is een vaccin. Dus ik denk van nou, laat je inspuiten spuiten en het is het klaar allemaal. Nee, nou, ik weet het niet. Je moet het toch niet, hoor. Ja. Over het algemeen zijn het allemaal de dertig en veertigers die haken af. Die zeggen, oh, ik heb heel gezond. Ik let op andere mensen. Ik, doe mij uh, duit in het zakje wel. En de ouderen die uh, al uh, aan het kwakkelen zijn. Die zeggen, ja, ik laat hem erin spuiten. Dubbel. Doe twee keer. Twee keer. En recht, link, Links en rechts. In arm gewoon. Huppakee. Ah. Dat weet ja. ik zeker. Maar nou ja, ik, ik, waar ik gewoon sowieso blij ben. Van, uh, we werken thuis. Ja. Er is een nieuwe maatregel. En ik merk er gewoon al niet zoveel van. Want ik was gewoon al nooit niet zo heel erg uh, in de drukte. Grote... Festijnen stond ik eigenlijk altijd een beetje op afstand. Altijd al. Want ik ja, vind maar... het niet fijn, al die mensen zo dicht omheen. me heen. Nee, maar goed. Ik en, uh, heb jou wel eens zeg... gezien in de kroeg na 11 uur. Oh ja, heeft je mij wel eens gezien dat ik ja, ja waar ik wel aan aanhankelijk hè? Ja, dan dan moet je toch heel heel. En daarom aardig... was het zo goed dat we er niets meer in mochten. Nee, dat is waar. Ja. Dat er gewoon en die kroegen gaan toch dicht, joh. Die bedoel echt nog. Het is als zo geweest, hè. Het, he? het Rutte, als het er even vol gaat, vallen we zelf allemaal om, joh. En dan gaat ja. al dat uit valt gewoon van ons af, gewoon. Uh, echt, ja. dan is het allemaal klaar. Ja, goed je begrijpt het al lekker Diepzinnig, ouder aan komende twee uur in toebak leeft. De koffie wordt gezet, de broodjes worden gesmeerd. Nou nee, die hebben we thuis al gespeeld dus ook. dan krijgen we weer opmerkingen van de programmaleiding dat alles er weer onder zit. Hit. Precies. Even even lekkere muziek John Ellen like like times blues my come as such a sweet from the darkness of my window I I'm a can't hold back the sun. Ja, ik ben één positiviteitbron. En uh, echt, die kant... negativiteit heb je mij niet. Nee, ik heb het nooit, zeg maar. Ik ben één, één zonnetje wat schijnt altijd. Echt waar. <laughs> de, op mijn werk zijn ze ook altijd ontzettend blij met me. Ik pis nooit ergens overheen. Echt niet. <lacht> nooit. Nou goed, heb je de wereld al ingekeken gekeken wat er allemaal speelt? Ja, al lang gisteravond heb ik dat gedaan. Vannacht. Ja, vannacht. Vannacht. Ja, precies. Doorwerken. Ja. Oh, okay. Ik moet even in mijn inbox openmaken. Daar ja? zit het allemaal in opmerkelijk nieuws. Oké. Okay. En... Uh, nou ja, vandaag in de krant te lezen dat de intocht van Sinterklaas, dat gebeurt in Zwalken natuurlijk wel duidelijk. En heel veel ondernemers zijn creatief geweest, die hebben al filmpjes laten opnemen. En daar is er een bedrijf echt mee, goed, uh, mee goed gekomen. Die heeft heel veel werk uh, gekregen, omdat heel veel mensen dan uh, een filmpje door hem laten maken, of door zijn bedrijf. Dus daar zijn ze blij mee. Verder, de dingen op, uh, online, er wordt heel veel besteld, heel veel gekocht. Dus dat is wel weer lekker. Alleen ja, de winkels in de straat vinden dat we minder. En een forse herstel naar eerst lockdown. We, we doen het goed op de economische lodder, zie ik. We staan bijna bovenaan, zie ik. We maar wel eten ja. thuis laten bezorgen? Nee zeker, hè? Jouw kennende. Eten thuis laten bezorgen? <laughs> ja, jij wil helemaal niks met eten. Ik heb helemaal niks met eten. Nee. Nee, nee, nee, ik maar... heb nou iemand thuis die gewoon het eten klaarmaakt. Mijn dochter is nu meer van het voer klaarmaken. Oh, die vindt het leuk om het te doen. Okay. Ja, ja, ja, ja, En ik mag het dan opruimen? Nou, dat vind ik niet erg. Nee. Kijk, dus ja, geen één kookt en de ander doet de keuken. Ja, jou. zo werkt het ook een zeker. beetje. Zeker. En uh, iemand anders doet de wc. Oh, koken. Uh, ja, het scheelt wel. eens. Probeer proberen wel eens wat uit. Ik bedoel, ja, het is wel aardig. Oké. Okay, nou, ja. Heb toch? Ja, zeker. Ja. Ja. ja. Ja? Ik b heb wel een leuk, daar nou, een leuk ja, te Dat is een ja, beetje oh, ik zit ja, ja, ja, ja. Ja, dat is een, nee. een mevrouw in uh, Great Britain, 42 jaar oud. Die heeft 50.000 euro opgestreken via crowdfunding. Oh. deed alsof ze eierstokkanker oh, nee. had. Ah, nee. En ze heeft het geld vervolgens verbrast in casinos... aan dure reizen, restaurants en voetbaltickets. Dat <laughs> is nou, Op dinsdag vond ze voor de, voor de rechter. Het werd dus wel duidelijk dat de foto niet recent was... maar dateerde van een vorige operatie... waarbij de galblaas van uh, zette ze Nicole Elka-Bas... Uh, dat zij uh, haar galblaas had laten verwijderen. En de voormalige vriend de gynaecoloog herkende... het opvallende bloemetjesbehang op de foto... Hij wist dat dit het ziekenhuis was waar de vrouw twee jaar eerder behandeld was. Hij ontkent ook dat hij haar ooit gediagnosticeerd heeft met eierstokkanker. Dus oh, nou ja, okay. dus ja een vriend, een gynaecoloog. Gyne ja. De nazi's zijn dus uh, verzameld door een synagoog in Ramsgate, waar uh, rabbijn Clifford... Cohen aan het hoofd staat. Cohen, hè. dat is net zo'n naam als paap in Zandvoort. Yeah. Hij liet weten dat hij nog nooit van een vrouw gehoord. En er zijn dus 39 mensen die gegeven hebben. Dus ruim, bijna 1000 euro per, per persoon. Zo, dat is ook nog flink trouwens. Ja. 1000 euro per persoon. Je hebt waarschijnlijk zelf ook allemaal wel een, uh, een, een kankerpersoon in de familie gehad. Ja. Een dramaverhaal. En je denkt van, ach, deze vrouw gaat door een hel. We steunen haar, we geven haar gewoon met 1000 ja. euro. deze vrouw denkt, nou, ga er gewoon leuke dingen mee doen. Dat is slim, maar die vrouw die heeft dus gewoon nog met een donateur. Die heeft al gestort. Heeft ze afgesproken en gesmeekt om meer geld? En van hem kreeg ze gewoon uiteindelijk 6700 euro. En van een ander 5,5.000. Ik denk dus ik dat er ik... binnenkort iemand voor de deur staat. Jee, man. En dat is geen pedo-jager, zeg maar. Nee. Nee, oh ja, denk dat ik... is ook wat, hè? Die pedo-jager. Ja, dus ik denk, uh, jezus, hoe zie je dit? Ja. <laughs> ik vind het ook een beetje ziekelijk. Want ik heb ook zo. Straks krijg je echt echte uh, uh, eierstokkanker. En ja. dan, uh, dan de, niemand geeft meer thuis. Want ze nee. zeggen, ja, we hebben, al, we hebben al gegeven. Ja, het is al op. Potje, ja. potje ja. van giften, weet je, als je in de deur komt. Nee, dat heb je niet, ik heb net gestort aan iemand. Die had iets heel naars, een hele naar ziekte. Ja. ja, het is opgegaan aan, aan de gokken en aan uh, gambling. -er. Goed, straks nog onder andere de Zandvorste berichten natuurlijk. Ja, hier bij Tobak lol. Nou dat gaan we zeker doen. En ook weer een stukje geschiedenis in het tweede gedeelte van het radioprogramma. En fijne nieuwe muziek. Ilke is dit. I'm a man. Oh. Leuk, langdradig en lubber. Toepak leeft.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 Is what you get. Ja, precies, ik kom thuis en dan hebben ze foto's ervan. Ja, ik vrees dat het is mij nog nooit overkomen. Ik weet het altijd weer te Maar goed, daarvoor hebben nog Ilke. En Ilke, ik kan eigenlijk niet zoveel over Ilke vinden eigenlijk. Het lijkt een DJ te zijn, maar daar lijkt het ook weer iets anders te zijn. Nee, goed. Soms kan je je artiestenaam niet zo handig kiezen. Ja, heb ik het idee. Maar goed, dat was de I'm a Man. Daar zijn we gewoon over uit. En het was een man die deze gitaarplaat maakte. Een fijne plaat. Kan je verwachten bij Toebakleef. Kleef. Het is, uh, hoe laat is het eigenlijk alweer? Het is bijna alweer 20 Ja, minuten over acht hier. Ja, al die muziek die we gedraaid hebben. Zo fijn. Ja, hele fijne muziek zeg. Nou goed, in uh, Alphen aan de Rijn zijn ze fanatiek bezig. Ze hebben al 50 jaar, hebben ze daar schepen geconserveerd. En dat zijn schepen uit de Romeinse tijd. 200 jaar na Christus zijn deze ooit vergaan. En het zijn complete schepen. Missen hier en daar wel wat onderdelen. Uh, ik hoorde vanochtend bij een stuk erover dat. Er zijn nog van die frieks, Dit is echt een mannenklus dit, hè? Mannen willen dat graag uitzoeken. Hoe het precies zit, allemaal. Hoe zo'n schip in elkaar zit en hoe het er, hoe heeft gewerkt en zo. En wij als museumbezoeker komen daar voorbij. We hebben een scherp moment. En denken, oh ja, best mooi zo'n schip. Ja, gaan we koffie drinken of niet? En daarvoor hebben ze het dan gedaan. Maar goed, sommige mensen zijn, hebben wat meer interesse. Maar goed, ze zijn nu fanatiek bezig om die dingen te conserveren. Ze dus hebben drie schepen. Ze hebben de Zwammerdam 3, eh, 2 en 6. Ik weet niet waarvoor ze het niet zo hebben genoemd... maar dat schijnt wel, drie schepen. En twee zijn bijna klaar. En ze hebben het eerst in een container allemaal opgeslagen... En het leek eerst of het in een container zou verdwijnen. Dat niet. Uiteindelijk hebben ze het geconserveerd met een of andere middel... waardoor het hout nu een soort vettige laag heeft... waardoor het niet aangetast kan worden door de tijd. En het wordt weer in elkaar gezet. En sommige gedeeltes die missen... die gaan ze dan lekker naast zitten schaven. Weet je je ken het wel. Zo'n man die gewoon lekker die met pensioen is... die gaat er gewoon lekker op zaterdagmorgen... Op morgen gaat hij gewoon een onderdeel van het schip maken. En zijn nu ik bezig met de afzetblokjes van je voeten. Want als je, het is een roeiboot namelijk... Als je afzet, dan moet je kunnen afzetten. En dat kunnen ze nergens vinden. Of die nou zijn verdwenen. Of dat ze een ander soort techniek hadden. Daar zijn ze naar op zoek. Dus heb je ideeën, laat het even weten. Binnenkort in het museum, is dat hè? Museum. Museum is dat Nee, museum in Alphen en André. Archeon. Archeon. Ja, Archeon. Daar ben ik geweest. Maar dan was hadden ze het van die spelen en zo. Ja, klopt. Ze zijn helemaal mooi. Dat is altijd erg leuk hoor. Het is grappig. We wonen ze in zo'n teentje. En Dat zie je ook van de vrouw die dan schreeuwt dat ontvoerd is en zo door een, een ridder, want die wilde met haar trouwen. En dan had je ook Ik van vind die runderen het. daar met Ik die vind het wel enorme, met die enorme horens. Ja. die, die, die dus uh, gewoon. Uh, nee, op een kop maar maar Die horen die waren gewoon wel een uh, meter of zo, weet je. Dat is echt zo... Ik nog even over die vrouw ontvinden. Is dat niet een geromantiseerd beeld van de tijd? Mag dat wel, eigenlijk? Ja, ja, hoeveel vrouwen fantaseren er niet over? Ja, maar tot je het in het echt meemaakt. Jij doet nu uitlating of dat, uh, of dat elke vrouw zijn fantasie is. Nee, maar dit, dit, het heeft al iets van die films altijd. Dat een stoere man je komt redden en zo. De Bruce, Bruce, Bruce Willis je komt halen. Ja, altijd, Bruce Willis is altijd degene die wel de vrouw redt. Nou, ik weet niet. Ik durf hier geen uitspraak over te doen. Dus moet moeten vrouwen me doen. Dan, dan, dan word ik erop afgerekend dat, dat ik het idee dat vrouwen dat heel fijn vinden... om door, uh, door iemand te worden ontvoerd en dan bevrijd wordt door een held. Ja. Nou ja, jij hebt ook een Stockholm-syndroom, hè? Ja, ja, klopt. Natasja Campus. Ja. Die, die, uh. die zat natuurlijk ook bij Priekopil. Ik heb daar heel vaak over gelezen. Echt, ja. Bizarre. Bizarre dingen. Ja, Goed, wat, iets anders. Ja, uh, dat is positief nieuws. Dus is een stel... Die uh, hadden veertien zonen en ze hebben nu eindelijk een dochtertje gekregen. Nou ja, je moet gewoon doorzetten hè. Dus mijn vader die kreeg eerst vijf meisjes en toen pas zonen. He? Maar ik vind veertien zonen en nu eindelijk een meisje vind ik ook wel uh, ongelooflijk. Uh, bijna 30 jaar na hun eerste kind hebben ze dus hun dochtertje Maggie Jane uh, verwelkomd. Catherine Cat en Jay Schwant. He? En uh, ja, dat is een bijzonder moment tijdens een heel bijzonder jaar. En uh, misschien hebben ze wel Cora genoemd of zo, naar corona of zo. Dat kan ook wel. Maar uh, ze, ze zijn pas 45, hè? hè? Dus ze waren 17 toen ze hun eerste kind kregen. Er daarna nog 13 anderen. Ze hebben een online televisieprogramma. Dat heet 14 Outdoorsmen. En uh, dat, uh, ja, dat zal binnenkort wel van naam moeten veranderen. Maar ze zijn allemaal dolblij. En er is een broer die vraagt zich af of ze ouders wel weten wat, met, wat ze met een dochter moeten. En die broer, die is 28, hè? Ik wil zeggen, die kan het gewoon overnemen. Ja, als je, je mijn moeder op... heeft bijvoorbeeld niet eens roze babykleding. Hoe bedoel je, rolbevestigend? Ja. Dus uh, ja, ik vond het wel een grappig berichtje. Hoe oud zullen die kinderkleding die gaan van het een naar het andere Die zullen echt heel oud zijn. Het lopen echt in antieke kleding nog, die uh, kleine ja, kinderen. Ja, ze dragen het van elkaar af, hè? Jussie, Mina zegt. Doe me ook een beetje denken aan het appartement van, van, van, van, van vorige week... waar ze zoveel honden hadden gevonden in een klein appartementje. Ja. Dit is een beetje hetzelfde idee alleen met mensen dan. Ja, ja, ik ja, hoop. ja, ja. ja. Nou ja, We moeten maar eens hoor. gaan maar... kijken, hè? 14 Outdoors met zijn online televisieprogramma. Ja, grappig. Ja. Goed, straks onder andere de nieuwe single van de Foo Fighters. Zij is niet zo wild als vroeger, maar ja, ze worden ook ouder de mannen. Shame, shame. Weer ze we hebben hier natuurlijk Pure Shine Waltzburg. Vrolijkheid de top. Tje, tje. Even in de Zandvoortse krant. Wat speelt er allemaal in Zandvoort? En het is toch bijna wel zeker dat het volgend jaar nu wel doorgaat. Ik heb het over de formule 1. Het zou natuurlijk uh, eerst in, uh, in, juli, uh, in september doorgaan. Wacht, ik, nee, in september gaat het echt door. Dat is het uh, idee eigenlijk. En uh, dan doen ze het na de uh, vakantie. En dat komt ook al natuurlijk de corona, de pandemie. Uh, het was geen pandemie natuurlijk. We hebben het van gemaakt. Ach, echt een pandemie. Suikerziekte, hebben we het vorige week ook over gehad. Maar goed, vlak na de zomervakantie. Dan moet er gaan gebeuren. En dat is dan uh, in september. Ik zie even kijken naar de datum. Zie je het? Ik zie het toch gewoon de datum, heb ik niet opgeschreven. Maar goed, het was eigenlijk eerst gepland uh, op Historic Grand Prix. Uh, die datum zou. Hey, Historisch Grand Prix? Ja, nee, maar dat, dat is uh, dat, weer wat anders. Dat, dat zou dat het weekend augustus. plaatsvinden? Ja, 1 augustus. Uiteindelijk is die verplaatst. En daar is nu in de plaats is de, de Grand Prix gekomen. Dus ja, ja. Zondag 5 september. Ik zie wat. Dat moet ook gaan gebeuren. Je, het komt allemaal goed. Het komt goed. Maar ja. goed, directeur Lambers heeft zich er daar natuurlijk voor ingezet. Want het moet daar toch aan gebeuren. Het moet het, zijn we niet aangepakt. En het mooie is gewoon: het is dan gewoon als seizoen. Dan zijn we alweer bekend aan al die dromme mensen die komen. En dan valt het gewoon helemaal niet op dat het deze keer toevallig een Grand Prix is. Oké. Okay. Denk ik. Ja, nee, maar is dat waar. is gewoon, dat is best ja, wel, wel zo. Het we seizoen dan dus dubbelste druk. Dat dat we we al hebben van de zomer ook natuurlijk gigantische drukke weekends gehad. Ja. En uh, ja, dat, dat hebben we dus sowieso als het mooi weer is. Nou ja, dus dan, uh, dan, dan ja, oké, okay, nog zo'n druk weekend. Want uh, de historische Grand Prix was ook best behoorlijk druk altijd. Maar wacht even, wordt het dan niet dubbel zo druk dan? Mm, ik denk dat uh, mensen dan gewoon sowieso al vakantie houden hier of daar. Hoekers. Dat is slim zijn. Ja, ze, ze zullen wel als we al speer bezig zijn nu met kamers verhuren weer. Ja, ik zit op denk je hebt wel gelijk, dan is het hoogzomer nog. En dan kan het toch hartstikke extra, extra druk worden. Mm -hmm. Goed, we zullen het afwachten of het allemaal doorgaat. Want we hebben nu alweer het datum schoort van in januari dat we nog met uh, alleen maatregelen zitten. Ik ben heel benieuwd. Ja, stel. Uh, Amnesty gaat in Zandvoort actie voeren tegen verkrachting. En dat is dus op zondag 22 november op de boulevard in Zandvoort. Want het is eigenlijk, uh, dat, uh, ze willen eigenlijk uh, op 25 november, dat is dan op een woensdag, is de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. En uh, ze zeggen ook seks zonder instemming is gewoon verkrachting, punt. En de activisten door het hele land gaan waslijnen ophangen. En op de kleding die daarin hangt staan persoonlijke boodschappen... over waarom instemming zo belangrijk is... en waarom de huidige verkrachtingswet moet veranderen. En op zondag 22 november van 12 tot 3... op de Boulevard de Favosje ter hoogte van het strandpaviljoen Plazant... daar uh, wordt actie gehouden door Sandra Piependbrok. En ze zegt dus neem je eigen kledingstuk mee of gebruik er een van ons... om je tekst te delen op de waslijn. Er is ruimte om hierover in gesprek te gaan opgepaste afstand en een uh, leuk bedankje voor je deelname. Het, het is dus uh, als je... Uh, de meeste kledingstukken zijn wit of van een lichte kleur... maar één op de vijf kledingstukken zijn geel... dat naar dat één op de vijf vrouwen aangeeft... ooit te hebben meegemaakt dat iemand haar lichaam ongewenst binnendrong. Oeh. Ook hangen er groene kledingstukken... die verwijzen naar het aantal mannen dat is verkracht. Dat is één op de 30. Okay. Dus ja, dat is wel zes keer zoveel bij vrouwen natuurlijk. Ja, ja, ik, ja. het is moeilijke materie, want hoe, hoe wil je dat dan uiteindelijk tegengaan? Ik bedoel, ja, in bepaalde landen hebben ze een, een of andere app of zoiets. Ik dan ja, dan een... moet je eerst uh, via de app... Uh... Toestemming geven dat je wil. En als Mag je ik er een week, week hebt, over nadenken dan uiteindelijk nee, je ja. Dan is deze... de lustje vergaan bij ja. de tweede man. Dan denk je van nou, maar ik ja, weet niet of we volgende week zin hebben. Maar... maar besef dat de vrouwen geen lust hebben en uh, die er uh, en aan de hand veel last van krijgen. Ja, vrouwen hebben nooit lust. Jouw van. lust heb ik later ja. last van. Dat is een hele mooie slogan. Ja, is het ook niet klaar met seks? Hou er zo Nou seks. ja. Het is heel erg, maar ik ga er, waarschijnlijk, zichzelf... ook een kleding... ik ga er waarschijnlijk ook een kledingstuk op hangen. Maar... Ja, maar, bedoel... maar ik ga dat niet in de eten gooien. Nee, maar ik bedoel op zichzelf. Uh, je dat, uh, er zijn zoveel risico's aan dat hele gedoe met seks. Ook dat nog. Het, het, ja. het valt altijd tegen. Zeker voor een vrouw valt het altijd tegen. Zeker de eerste keer. Het is altijd zeer een beetje. Voor mij is het de nieuwe pandemie dit. Nou, is dit is het... Ja, dat mag ook niet meer. Alleen tussen. Na achter mag dat niet meer s'avonds. en zo krijg je dat. En ook als je zeg maar, meer dan drie uh, drankjes in je lichaam hebt, dan kan je ook geen wijze beslissingen meenemen. Dan moet je het ook eigenlijk afzweren. Dan moet je eigenlijk eerst een test ondergaan van ben je nuchter? Heb je deze beslissing nuchter genomen? Ja. Want dat is ook nog even iets. Ja, dat is zeker was, waar. Ik was dronken toen heb ik ja gezegd en daarna ik Ja, maar ja, mijn konijn mag geen beslissing nemen in, de, in die staat. Dus kan ik even goed aangifte doen? Ja mevrouw, we gaan even goed aangifte. Die man gaat hangen. Zeker. Ik vind het zo moeilijke met dit. Ja. Ik denk gewoon dat we dit soort dingen af moeten. Drank, drugs, euh, euh, roken zijn we al vanaf. Euh, nou ja, ja, en seks. Dit zijn, het kleven zoveel nijdelige dingen aan. Kunstproject van de sleutels. We waren bezig met de standvoortse berichten. Ja, je dwaalt af. Echt, echt belachelijk gewoon. Over seks laat ik me afdwalen altijd. Ja. Kunstproject van sleutels van restafvalcontainers. Die worden namelijk de aankomende maand door sparen eilanden... die regelen dat onze containers worden vervangen. Iedereen krijgt nu een pas... En wordt gecontroleerd hoeveel je weggooit. En later krijg je daar rekening voor. Nee, dat vul ik in. Zonder gek Dat gaat echt niet gebeuren natuurlijk. Hè. Maar goed, die sleutels die overblijven. Die gaan ze dus beschilderen. Gaan ze iets creatiever maken. En dat doen ze bij het Sandhoed Museum. En Mariana Rebel uh, is daar een uh, project gestart. En uh, verder uh, wordt ook gedaan door mensen met een uh, afstand tot de arbeidsmarkt. Je kan ze laten weer terugkopen voor een klein bedrag. En dan komt het bij een, een, een goed doel terecht. Het werkplaats Nieuw Unicum. En heb je zelfs een oude sleutel... dan doen ze ook even een oproep in de Sandvoortse Gooi hem bij Zandvoort in de brievenbus. Want je kan het niet afgeven. Gooi hem in de brievenbus. Zorg wel dat al je afvalvast in de container zit. Anders heb je later een probleem. Oh, oké. Okay. Ja, Ik dacht even dat, dat, dat die sleutel extra erbij moest zijn... want.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 in het hergebruik van afval- en restmaterialen. En uh, volgende week zal er in de krant uh, uitgebreid worden ingegaan... op het opmerkelijke initiatief. En uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe, en hoe mooi het gaat worden. ja En uh, als je nog... ziet wat er nu allemaal al ligt, dat is echt enorm. Ik kan me niks meer voorstellen, maar ik, nu begrijp ik het. Nu zie ik een andere foto erbij. Het wordt op de muur vastgemaakt... Aha. En dan gaan ze vanaf daar misschien zo een huisje maken. Dan, uh, ik weet ja. niet of het 3D wordt of dat gewoon eigenlijk. Uh, nee, ik denk dat het 3D wordt. Ja, ja ik denk dat het 3D wordt. Het lijkt nu wel of het gewoon tweedimensionaal op de muur wordt gemonteerd Maar eigenlijk toen... vind ik wel dat ze moeten zeggen ook van uh, de mensen langslopen zeggen: van, wil jij een plastic ietsje. Iets, uh, uh, hebben of, of kopen. Ja? Dat ze daar dan ergens zijn geld hebben om te zorgen dat het weggaat. Ja. Dat het hergebruikt wordt. En Wacht daarnaast op. dat het overblijft we dat, uh, dat huis ervan te ik bouwen. Ik heb ook nog een paar plastic zakken in mijn auto. Kan ik die daar gewoon neerstorten? Is dat een idee? Nou, ja, dit gaat toch om hard plastic. Ja, okay, zoveel vinden ze dus gewoon, hè? Ja, ja. klopt. Dus dat maar ik zie uh, geen flesjes er zo erbij, want ik, ik, ik doe tegenwoordig aan ploggen. dus dat ik dan een rondje loop. dat ik wat, wat, Maar wat, wat zit er niet bij? Geen plastic flesjes en zo. Die, uh, nee, ik leg ja, ook leggen. geen kleuren en daar ben je ook niet heel blij van. Die nee, is natuurlijk is waar je blij van bent. Maar als je gewoon ziet hoeveel er is dus weggehaald, wordt. dat en is enorm. Ja. En dan gooi je het onderweg in een vuilnisbak en dan komt iemand van: Ja, maar die bakken worden opgehaald. Maar dan ik dacht, moet je nou, je voorstellen, nou, maar... dan loop ik daar voorbij en dan kijk ik naar en denk ik: Word ik er heel blij van. Ben ik dan bewust van het feit dat er heel veel plastic in de maatschappij zwerft? Of denk ik van: oh, Wat een mooi kunstwerk, en het loopt door ja of moet ik liever eigenlijk een, een Ze zullen dier... er wel borden bij zetten van... beseft u dat. Yeah, Want ze hebben okay. inderdaad in het Juttersmuseum... hebben ze ook prachtige kunstwerken gemaakt... van alle dopjes die ze gevonden hebben. En die hebben ze op kleur gedaan. Yeah? En dat zijn gewoon hele mooie regenbogen. En weet ik van wat allemaal. En ik dat wil... is dus allemaal van gevonden plastic. Ik wil, ik wil dieren zien die dood zijn gegaan. Dan denk ik dan schrik. Ja ook. Iets dramatisch. Net als mensen ja, op de dat gaat zo ruiken. Ja, dat maakt niet uit. Ik moet, ik moet uh, beseffen wat ik de wereld aandoe. Niet dat ik zelf wel de natuur achterlaat, maar ik zal vast nog wel dingen achterlaten waar ik niet bewust van ben. Dus uh, ja. dan leer mij, weet je wel. Ik doe het gewoon vast nog niet goed in deze wereld. Nou goed, hetzelfde hebben we de het berichten. Maar het wordt allemaal veel te lang natuurlijk. En het tweede gedeelte van het radio -programma hebben we nog veel meer weten te weer Eerst dus even een lekker nieuwe single van. De Foo Fighters dus begonnen ze ook allemaal met uh, call. This is the call. En dit is Shame, Shame. Madison at Midnight. De nieuwe streek komt eraan. Something real just out of you, but you, I got you. I'm not all I could do. Van de voetballers, is shame ja ons schamen ons natuurlijk wat wij de wereld mocht aandoen en dat komt door een spijt dat we net hadden over dat plastic blijven rond rondslingen. Ik heb nog eens te kijken naar de foto. Dan zijn we zijn natuurlijk bezig met een kunstwerk maken bij het Zandvoort Museum van een uh, groot. Ik weet niet wat het was, maar goed. Plastic. Daar gaan ze een groot kasteel maken. Wat was het ook weer? Wat gingen ze maken? Geen kasteel bij het Zandvoort Museum. Ja, wel een, een, een, ja, een, een soort een kasteel, kasteel, ja. Een groot kasteel. Je moet even dichter bij de microfoon. Zit of je helemaal in de gang staat. Hallo. Maar goed, hallo. Ik, hallo, zit hallo. Nog, ik zit nog eens te kijken en ik denk mezelf van, ja, maar wacht even. Dit is allemaal kinderspeelgoed. Dit zijn allemaal ouders die er verantwoordelijk voor zijn. Ouders die eigenlijk voor een kinder de wereld verpesten. En toen dacht ik, nee, wacht even. Het is nog anders. Dit kinderspeelgoed, daar hebben kinderen mee in de branding gespeeld. Die zijn het uit het oog verloren. En toen konden de ouders het niet meer vinden. Dus het is een heel ander verhaal, dit. Dit is niet bewust allemaal mensen die het achterlaten. Dit is allemaal toevallig verloren speelgoed. Dus zo dramatisch is het allemaal niet in de wereld. Er is helemaal niet zoveel plastic bewust achtergelaten in de maatschappij. Zo. Even een oh. ander teugje hier, erop losgelaten. Doe maar. Panieksaaiers. Of ben ik nu een complot op de uh, Ja, ik denk het wel. Goed, we hoorden de nieuws van de Foo Fighters. Het haat het natuurlijk met niet bij deze platen. Oh, Dit blijft toch de beste platen. Oh, en die videoclip erbij. Pretender. Je bent een aansteller. Een neppertje. Maar goed, de nieuwe single Shame, Shame is ook wel weer leuk. Een nieuw album komt eraan, dat heet Madison at Midnight. En dat zal waarschijnlijk over de vaccin gaan, uh, zal het vaccin zijn. Want ik bedoel, uh, ja, de coronavaccin zit eraan te komen en vlak voor het bijen. Iedereen doodgaat en is een vaccinder. At midnight is er een vaccin. Zoiets. Ik viel er maar op los. Ik goed, ik zie dat je even. kijkt nou, wat Bo ik, nou weer heeft. Ja, nou het nee, ging... ik, heb, ik ben niet zo'n Bo fan, maar ik had gisteren oh. dus wel gekeken, een ja. beetje tussendoor naar de finale van de uh, Macht Singer. Internaam en dat dus bleek dus dat Jan Dulles en Noortje Herlaar, die waren nummer 1 en 2. Yeah. Die hadden dus het best gezongen. Maar ik moet ook zeggen, ze hebben allebei wel, ze zijn echt enorm goede artiesten. En ze mochten dan het uh, finale nummer mocht zij dan, uh, uh, zingen in, uh, bij Bo. En de rest was er ook. En het was gewoon heel erg leuk. Ja. En uh, ik moet zeggen, ik heb ervan genoten. Ik, uh, ja, net zoals heel truttig. De beste zangers vind ik leuk. Alibé op volle toeren vind ik ook leuk deze ja, week. Ja, leuk. Heb man. ik ook enorm van genoten Echt weer. En dan ben ik misschien... Uh, <laughs> Nee, nee, is dat zo erg? Nee hoor, nee, ik moest... Uh, geen, het was een hoesje. Een hoesje? Ja. Maar ja. nee, klopt zelfs bij M, wat het programma altijd gaat over uh, je, wat, wat in de wereld speelt, had het ook over de Mask Singers op verschillende plekken. Wat ja. de finale zou gebeuren. Ja, ik denk ja. het of zoiets. Ik bedoel, uh, Dan haak ik al vrij snel af. Ik denk, ja, het best leuk om in een programma over een ander programma te gaan praten. En nu praten we in een programma over een programma wat over een programma praat. dat is ook nee, niet helemaal juist. Het is ook niet helemaal juist natuurlijk. Maar goed, het is indrukwekkend. Vooral die pakken. Dan denk je, wauw, dat ziet er heftig uit. En dan, dan krijg je leuke reacties. En uh, mooie televisie is soms uh, leuke reacties. Maar nee, wat ik het leukste vind, is dat er soms dus mensen meedoen. Ja? En uh, dat je denkt van, uh, ik wist niet dat die goed konden zingen. Want, uh, nee, daar uh, gaat het uh, nou, natuurlijk om. Najib Amali zong ja. mee. Die was dus de zebra. Ja? En die zong echt behoorlijk goed. En ook, uh, hoe, heet ze, uh, nou, hoe heet ze nou, de dame die, uh, die doet allerlei, ook allerlei pranicolette van Dam. Het is okay. hartstikke goed. En iedereen ja. van, oh, ze heeft in een musical gezongen. Ja, ze heeft één jaar een keer meegedaan met iets van de Efteling of iets dergelijks. En uh, daar heeft ze dus gezongen. En nu heeft ze dus uh, gewoon echt... Uh, uh, bij de mas is ze dan de derde geworden. Nou, hartstikke leuk. Toch op de achtergrond denken zelf, hoe, hoe, uh, wat gaat er allemaal gebeuren? Het is definitief. Ja. De komende jaarwisseling geldt een algeheel vuurwerkverbod in het hele land. En wie zich daar niet aan houdt, kan een behoorlijke boete krijgen. Minstens 100 euro. En daarmee ook een aantekening op het strafblad. Precies, aantekening op nog... je strafblad. Ja, en uh, nou, ja, goed, dat gaat echt gebeuren. Dus geen vuurwerk met autonome. Gisteren was er wel gek huis in Halk. Uh, in maar in, in het park. Heel veel mensen hadden vuurwerk. En voorzaat ik allemaal illegaal vuurwerk. Ja, maar het staat hier wel. Afsteken van fop- en schertsvuurwerk. Ja? En siervuurwerk uit categorie F2. Ja? Dat mag nog wel tijdens de jaarwisseling. Dus voorbeelden van dit zijn dus Compounds, Fontein. Fonteinen en sterretjes. Ja, klopt. Ik hoorde gisteren volgens mij. Uh, was het ook Hoor ik Rutte erover in een of andere uh, televisieprogramma? Ja. En uh, wat was het ook weer? Die ik had geen flauw idee, volgens mij, hoe vuurwerk eruit ziet, überhaupt. Nee, nee die had echt zoiets van. Ja, uh, onduidelijk, meneer Rutte. Wat ja, het idee. was een beetje onduidelijk wat hij nou precies wilde zeggen. Maar het grap, grappige grapperhuis, die had er nog wel even een toelichting op. En dan krijg je dus echt. Uh, dat uh, strafblad, ja? niet uh, wat nee. nu is bij die coronaboetes. Oh nee, dan niet. Doe ja. het niet. Ik nee. krijg een forse douw. Oh, zoals dat uh, in de strafwet van, de, ook. Heet, de, dou uh, van de, de strafrechter. Maar los daarvan. Ja? We doen het nu even niet om wel of niet vuurwerk. We nee? doen het gewoon omdat de zorg heeft gezegd: doe ons dat nou even oh, ja. niet aan. Wat een moeilijk verhaal is dit? Zeg, is ja. <laughs> een gast, had het even voorbereid. Dus, nee, je krijgt uh, wel een strafblad. Dat was natuurlijk met corona uh, ook zo. Maar dat hebben we veranderd. Ik weet niet waarom dat nog nou een keer was. Maar omdat hij er al te hebben. Dan was hij zijn baan kwijt. Ja, dan was hij zijn baan kwijt. Klaar, ja, klopt. Dus, dus dan hebben we toen de weg hebben. Wat ik ga doen met Autonieuw, auto nieuw. Ik ga toch bij Grabberhuis in de tuin op de loer liggen. Om te kijken of je niet stiekem toch iets afsteekt. Want het is echt zo'n gast die gewoon net de randjes op zoekt. Hè? En dan ja. gaat hij het langzaam later weer toelichten. Met uh, ja, en. Zo, en toen en, en hij is de minister van uh, Justitie? Ja, maar Het is niet ja, ja, lekker ja. onduidelijk al, zeg. Veiligheid zegt. en handhaving of zo. Ja, zo is. Maar ik nou, zal goed. je een leuk uh, bericht zeggen wat daarop aansluit. Als ja? vuurwerkliefhebbers in Groningen... die hebben dus gisteren uit protest... hebben ze flink wat vuurwerk de lucht ingeschoten en zo. Nou, dan doen we het vanavond wel. Ja. Er gebeurde een om acht uur. Via social media was een oproep rondgegaan... om op dat tijdstip een potpijl of ander stuk vuurwerk af te steken... En uh, er zijn ook meerdere meldingen binnengekomen. En iedereen die vrijdagavond vuurwerk heeft afgestoken, ondanks of het legaal was of niet, riskeerde wel een boete. En normaal gesproken is het uh, dus alleen toegestaan met oud en nieuw. Maar je kan 100 euro boete krijgen, dus het is inderdaad normaal, die 100 euro. Maar het was een reactie op het kabinetsbesluit om het dit jaar te verbieden. Dus iedereen dacht, van, nou, ik, ik ga het gewoon nu even afsteken. ja. Yeah. Ja. En, uh, en grappig, hij zegt ook al van, ga nou niet de flinke wijsneus uithangen. Oh, als, hij, als hij een preek begint te houden, dan haak ik gewoon al af, weet je wel. Dat, ja. dat, net ook, dan hoor je zo'n preek, dat je, was op. Ja. Dan was toch degene die alles de regels aan je laars lap? En dan ga je in één keer als de les lezen over hoe wij met vuurwerk moeten omgaan. Nou, ja, maar hij ik moet er extra toch, pal staan, hè? want anders daar, heeft hij ja, helemaal ja, geen... Hij uh, komt echt heel scherp uit de hoek, Net dat hoor hij gewoon. Ja. Nou, uh, nog even, uh, even de oplossing, hoe zat het dan? Wat mag wel? Sterretjes, sierfonteintjes en dan zegt u: even de trekkoortjes, toch. Trek touwtjes en wat <laughs> nog meer? Knalerwten. Knalerwten, die mag ook nog. Nou, hartstikke leuk. Ik zag gisteren wat jongens op het nieuws en die zeiden: Nou, dan ga ik het maar met knalerwten doen, het en uh, nieuw vieren en overstappen naar het nieuwe jaar. Goed. Yes, de nieuwe single van uh, Inge uh, van Kalkar is daar en die drijft dan hier op de radio hoor. Van Kalkar, de Groningse dame. Doet denken aan de, de Nederlandse Kelly Minox, zo moet de, wordt ze genoemd. Okay. En er zitten allerlei aparte geluiden in die plaat, dat je denkt... Woe. Ja, wat, wat raar. Het is vernieuwend. Uh, ik vind het grappig. Een nieuwe insteek. Dat heet, uh, de nieuwe single heet Once Again uit het uh, album Full Color. En je gaat meer van haar hoor. Ik heb al eerder de singles van haar te gehoor gebracht hier in de zaterdagmorgen. We kijken, jij kijkt nog even naar de besmettingen van... Um... Nou, ik, ik was even bij het dagblad van het noorden. Want daar waren ze dus bezig toen met, die, uh, met, uh, met dat vuurwerk vannacht. Yeah. Maar daar had je dus besmettingen. Daar hebben ze een kaartje per gemeente. En dan zie je dus gewoon Amsterdam, die heeft dus tot en met 13 november, dan is het totaal van Nederland, denk ik, van, van, van de coronatijd. Ja, precies. 35.127 besmettingen. En dan zie je Meer die heeft het 39.93, dus dat is toch alweer minder. Ja, maar voor Rotterdam, dat is dus een grote stad, wat heeft die dan? 29.886, dus heeft hebt ook zoveel besmettingen. Ja. Maar ja, hoeveel doden het zijn, dat zijn natuurlijk veel minder. Want nou goed, heeft... zullen we de cijfers allemaal weer even doornemen? En dan de coronacijfers voor de derde dag op rij zijn die gestegen. Er zijn de afgelopen dag 6109 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 458 meer dan gisteren. Maar als je het vergelijkt met de cijfers van een week geleden... dan zitten we daar nog onder. Er liggen nu 2181 mensen besmet in het ziekenhuis. Dat zijn er 20 minder dan gisteren. En van de mensen in het ziekenhuis liggen er 609 op de intensive care. Dat zijn er 14 meer dan gisteren. 609 op de intensive care. Dat zijn natuurlijk degenen waar we ons het meeste zorgen om maken. Wat zijn de cijfers? Ja, ja, herinner we... jij je nog dat, uh, toen de tijd dat die uh, uh, Diederik Gommers, hij yeah. die, uh, was in een interviewer, die in shock zei: van ja, lukt het op de intensive care? Kunnen we het opschalen naar 2500? En hij, uh, ja, nou ja, en gelijk hop op dit nieuws. Want hij had het gezegd en hij was toen helemaal uh, in shock. Yeah. Maar uiteindelijk is het dus zo. Dat er nooit zoveel mensen op de intensive care gekomen zijn, uiteindelijk. Oké. Okay, en nee, als je dan nee, nu hoort nee. hoe erg het nu weer in Napels gaat en in Texas en zo. Yeah. Maar ook in Napels, dat, dan, dat ze dan in shock zijn. Want dan ligt er op de toiletten gewoon een dood, dode patiënt en zo. Dus ze kunnen dat gewoon helemaal niet meer En Dat is het arme gedeelte van uh, Italië eigenlijk, hè? Ja, er je wonen heel veel oude natuurlijk, mensen natuurlijk ook nog. Dat heb je ook nog. In noord italië had je natuurlijk zoveel vanuit de skigebieden. En toen is het daar redelijk voorbij gegaan. Ja. Maar nu is het echt naar de arme gebieden gegaan. Dat is natuurlijk echt afgrijzelijk, want daar gebeurt niet. Precies, Gommers is ook bezorgd over het feit dat binnenkort weer wat dingen los wordt geladen. Hij zegt, je moet eigenlijk nog even volhouden. We zitten toch al binnen, het is toch geen lekker weer. Dus uh, nou ja, dan moeten we het volhouden. Zei hij dat ook tot... echt? Ja, gisteren ja. was hij weer, dat hij ja. maakt zich zorgen om het feit... volgende week komen weer wat dingen wat, komen weer wat los. Hij zegt, ja, is dat nou wel handig om te doen? Ja, het is, het is lastig en het, het is wel waar. Mensen van de IC, mensen van het ziekenhuis, die hebben natuurlijk helemaal nu vrije baan. Ze kunnen alles zeggen en alles wat ze roepen, dat wordt geregeld. Weet je, soms vuurwerkverbod ook. Onge Ongelooflijk dat dat voor elkaar is gekregen. Het wordt natuurlijk niet nageleefd, maar ze proberen het. En eh, ze roepen iets en het wordt uitgevoerd. Terwijl mensen uit de economie, uit het bedrijfsleven... die roepen iets, worden totaal niet gehoord. Omdat, ja, daar zijn geen doden bij. Er vallen geen doden bij. En ja, die beelden van de IC en van het ziekenhuis... zijn veel dramatischer. Dus daar wordt dan wel rekening mee gehouden. Dus er moet wel een balans worden gehouden, gezocht. En dat klinkt natuurlijk heel hard. Je kan mensen niet dood laten gaan. Dat is ook wel, maar... Ja, er dus komen ook andere doden door, door... Maar speciaal ja. voor de mensen... die het dus echt helemaal niet even niet zien zitten. Ja. Wij hebben op onze... Facebookpagina, een wandeling door het Sprookjesbos... hebben wij digitaal neergezet. Het is ongeveer een half uur. Morgen is het slecht weer. Ja? Ga gewoon uh, kast naar de tv. Dit, uh, is dit dat filmpje. niet een gebied waar vogelgriep is? Want dan mogen ze niet buiten Ja, maar digitaal mag je gewoon oh, daarheen. Okay. En dan kan je alles zien. Dat is natuurlijk wel heerlijk om met kinderen even te gaan kijken... Van, uh, Ooit gaan, ooit gaan we daar weer naartoe. Ooit, precies. Nou goed, het land van ooit ben ik al heel vaak geweest. Dat is geloof 40 gegaan, hè? Dat is het niet meer. Ik ben Dat er, er, ik ben er nooit, ik ben nooit in ooit nooit geweest. Nooit in ooit geweest. Nee. Dus moest je je hand omhoog doen en tussen je benen doorkijken... en elkaar begroeten en zoiets. Volgens mij is het wel een attractiepark geworden... voor mensen die vervallen gebied leuk vinden. Oh, Dat schijnt toch wel zo uh, in trek te zijn. Nostalgia. Nostalgia, dat is het ja, zeker. Goed, de laatste CD van in, uh, The Killers is uit Employing the Mirage. Al een tijdje trouwens. My soul is, is my, my own soul's warning. Moeilijk kijk die teksten soms. Ja, ik heb ze nog wel duidelijk opgeschreven op zijn vrijdagavond. again. Als is dus de nieuwe album, wat dat album is alweer een geruime tijd, van The Killers. En dit heette namelijk, uh, het heet die, uh, Hoe heet niet. het goed om staan? Oh ja, natuurlijk. My Soul's uh, Warning. Dat is ja. En ik zit even te kijken. De, de band bestaat sinds uh, 2002 opgericht door Brandon Flowers, die ook nog wel eens soloplaten maakt. En het, grappig, de naam The Killers komt uit de videoclip van New Order. En uh, ze heette namelijk eerst hadden ze de Genius Sex Poets. Ja, zo heet het eerst. En dat was namelijk ook nog te zien op een of andere videoclip van Mr. Bright Side. komt er op het uh, drumsteun. New Order met het Crystal nummer is wel een van de betere platen van New Order. Het fijn stukje. Echt lekkere, harde, depressieve kutmuziek. Dus in deze clip verschijnt dus iets met The Killers. En daar heeft, uh, heeft deze band dus hun naam vandaan. Grappig om te horen. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen toepak. leef straks na 9 uur natuurlijk de... De, de geschiedenis weer die we voor de klaar bestaan, toch? Ja, je knik. Je knik, ja. En, nou goed. Uh, <lacht> ja, nog iets kort. Ja, ja, het campagneteam van Amerikaanse president Trump... heeft een hotline waarin stemfraude kon worden gemeld... Ja? uit de lucht gehaald. Ja, dat is niet maar Lijnen hè? werden overspoeld met grappenmakers. Ja. <lacht> we hadden echt een heuze war room opgetuigd... waar allerlei medewerkers telefoontjes aannamen... om bewijs te verzamelen dat... Dat Joe Biden alleen door grootschalige fraude verkiezingen had gewonnen. Maar ja, geen bewijs. En uh, ja, het schijnt nu dus inderdaad zo te zijn dat, het, uh, dat hij officieel is uitgeroepen. Ja. Alle stemmen zijn geteld. Het zou toch wat zijn geweest als ze wel bewijs hadden gevonden. Dan had je dat je weer moeten onderzoeken, want dat gelooft niemand natuurlijk dan. Nee, dat kan niet. Dan heeft hij zelf lopen kloten met de uitslag. Maar nee hoor, ik denk dat hij echt als zijn babytje moet gaan huilen en moet accepteren dat hij gewoon president af is. Maar nog een paar zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.